Emma Beel, proficiat, uh, solo vrouw, uh, als een jongste ooit. Ja, klopt. Ik ben, uh, ben er nog altijd niet goed van. Had je dat verwacht om, om, om dit te winnen op, op, ja. op de deze leeftijd? Nee, totaal niet. Maar ook vorig jaar, drukker genomineerd. Voor mij is dat elke keer al zo van, Mali. hoe kan dat nu? Um, gisteren lag ik nog in mijn bed aan het nadenken. En ik zei van, morgen ga ik gewoon naar een evenement mee top van de Belgische muzikanten en dat is dus gewoon onwerkelijk. Dat, wat daar allemaal is gebeurd in twee jaar, dat is, dat is echt zot. Dus ik ben, ben ongelooflijk dankbaar, ja. uh, je, je hebt gewonnen van Corley, Melanie de Biasio en, en Trixie Whitley. Eigenlijk ben je als enige populaire binnen, binnen drie die ja, toch iets alternatiever zijn, denk je dan? Ja, Corley is ook nog vrij populair, maar inderdaad, maar uiteindelijk was ik daar juist bang voor, omdat ja, Trixie en, en, en uh, Melanie zijn super gekend bij Stubru en ja, ze zijn gewoon, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat is, ik ben ook nog niet, zo, nog niet zo lang bezig en zij zijn echt al volwaardige artiesten en mega getalenteerd en die hebben echt al veel meer bereikt. Dus ja, daarom dacht ik van ja, dat zal niet zijn en ja, bij Coeli dacht ik gewoon van ja, dit is gewoon goed en ook Stubru steunt je en zo. Dus ik had daar gewoon echt niet zien aankomen. Zou je je eigen publiek beschrijven? Uh, zijn dat heel jonge mensen? Zijn dat vooral meisjes? Ik, ik kan dat nu nog niet zeggen, want ik heb nog nooit eigenlijk een eigen show gedaan, mijn eigen ticket verkopen ofzo, dus ik, ik heb dat nog nooit gezien. Maar ik zal het weten te zeggen binnenkort misschien, maar ik ben er ook heel benieuwd naar. Maar ik denk dat het zo een breed publiek is. Ik denk dat het zowel wat volwassenere mensen zijn als jonge mensen, dus dat, dat is wel leuk, denk ik. We hebben echt, echt emoties gezien hè, op het podium uh, deze keer. Ja, klopt. Ik ben al blij dat ik niet ben beginnen wenen, want dat zou, dat zou ik ook nog in staat te zijn. Uh -huh. <laughs> um, toch opvallend, Laura Tesoro gaat, gaat met niks naar huis uh, hier vanavond. Terwijl zij niet van scherm te branden is, bij wijze van spreken. En, en, en bij jou is dat iets zuiniger. Maar misschien net dat, dat het een beetje overkill van Laura en, en dat hij in jouw voordeel is geweest. Um, het, was, het was natuurlijk ook gezien... De, moest ik nu met Laura in, de, in dezelfde categorie hebben gezeten denk ik dat zij dat wel had gewonnen maar uh, ik denk dat gewoon uh, ja, Doorbraak Bazaar is genomineerd en Bazaar heeft gewoon een monsterjaar achter de rug dus het zou, het zou gewoon onlogisch zijn mochten zij Doorbraak niet winnen en dat wil niet zeggen dat ik Laura dat niet gun want dat is, dat, is een, dat is een goede vriendin van mij zo dus heeft, ze heeft ook superveel gedaan ja, deze jaar zoals u zegt maar uh, ik denk ook niet dat ze super teleurgesteld is ze heeft keihard gewerkt deze jaar en ze heeft heel veel bereikt en ik denk dat ja, ik denk dat deze niet per se hoefde voor haar. Ik denk dat de nominatie voor haar echt al ja, echt chapeau was. Dus... Ik ja. denk dat ze ook genomineerd is voor het een en ander bij de Gala van de Gouden Kaas uh, overmorgen. Dus ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat bij jou zit. Ik denk dat ik, dat ik één keer genomineerd ben ofzo, bij een vrouwelijk artiest. Dus dat is wel nice. Over vrouwelijke artiesten gesproken, daar was ook heel veel te doen in de media, dat de Mia's zo'n mannenverhaaltje was. Jij moet het eigenlijk hier recht trekken op, op vrouwelijk vlak, naast ja, Melanie de Biasio eventueel, die dat artwork gewonnen heeft. Hoe voel je je in die discussie van, ja, er is, er is gewoon te weinig uitgekomen van vrouwen? laten passeren, want ik vind dat zo'n stomme uitspraak. Dat is, ik denk niet dat ze dat met opzet hebben gedaan. Ik denk dat dat gewoon is van ja, wie heeft er deze jaar het meest betekend of is het meest opgevallen. En ik denk dat je daar echt niks achter moet gaan zoeken. En dat wil niet zeggen dat er geen goede vrouwelijke artiesten zijn. Er zijn er ontelbaar veel en ja, die misschien onterecht niet genomineerd waren of zo Maar ja, ze zullen een jaar nog wel krijgen denk ik. En ja, ik weet het niet. Ik, ik zou daar gewoon niet... Uh... Allee, ja. Ja, ik weet het niet. Voor mij waren ja, de grote winnaars, dat was, Allee, dat was bazaar, dat was overduidelijk. En de rest, ja. Ja, in best solo vrouw kunnen er ook allemaal vier zijn, dus ja, dan nou Ik weet niet hoe ik daar moet op antwoorden. Oké, okay. sinds heel veel succes en geniet van, uh, van die award uh, vandaag. dankjewel.